Mautschuurs met het nrw fornaal De Duitse justitie heeft in vijftienste landen een lijst verspreid... met vermoedelijke relschoppers tijdens de G20-top in Hamburg. Er waren vorig jaar juli meerdere rellen waarbij werd geplunderd. Ook werden auto's in brand gestoken. In de stad waren twintigduizend agenten op de been... en er was voor miljoenen euro schade. Bijna tweehonderd mensen werden opgepakt... maar volgens justitie waren er meer geweldplegers... onder wie minderjarigen. Twee Europese fietstoeristen die vorige maand dood werden gevonden in Mexico, blijken te zijn vermoord. Eerst werd gezegd dat de Duitser en de Pool waren verongelukt op een bergwegetje. Onderzoek en opdracht van justitie in Mexico heeft nu uitgewezen dat de Duitser een schotwond in zijn hoofd had en dat de Pool is onthoofd. De Mexicaanse autoriteiten gaan uit van een roofmoord, de daders zijn voortvluchtig. Twee mannen die op een boerderij in Oldenhoven in Groningen in een gierput waren gevallen... zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie konden brandweer de twee snel naar de melding uit de gierput halen... maar het is niet duidelijk hoe lang ze er al in lagen. Er werden drie ambulances en een traumahelikopter ingezet. Hoe de mannen in de put zijn terechtgekomen is niet bekend. Bij een inbraak in een politiebureau in Haren is kleding van een agenten gestolen. Hoeveel uniformen zijn buitgemaakt is niet bekend... De wapenkluizen lijken niet te zijn opengebroken. Het is niet voor het eerst dat dieven het gemunt hebben op politieuniformen. Vorige week werd bekend dat het afgelopen najaar tijdens woninginbraken bij agenten in het noorden ook meerdere uniformen zijn gestolen. Het weer is wisselend bewolkt, maar er is ook ruimte voor de zon. Het blijft bijna overal droog, alleen in het zuidwesten kan later nog een enkele bui vallen. Het is op de wadden rond de 20 graden, in de rest van het land is het 22 tot 25 graden.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 Dit is ZFM Zandvoort. Ik weet ze wraps herself around the truth. Ze jumped on that flight and meet je terror. naar het uh, verleden jaar toen dit een uh, redelijk groot hit was in Nederland voor uh, de Ierse Sanne Horn. Je hoorde met Andalus uh, zo aan het begin van de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Jawel, een zonnige zaterdagmiddag en tegenover mij zit hij weer... Jawel, de week overleeft Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. Ja, we hebben een heerlijk zonnetje genoten. Ja, ik zie het aan je, aan je hoofd. Maar goed, ja. ik had me in ieder geval goed ingesmeerd. Maar het heeft ik... weinig geholpen. Maar ja, op het, water het, op het water gaat het twee keer zo hard, hè? Ja, ja, dus, ja. Uh, ik heb me rot gesmeerd, maar ja, het, het is niet tegen te houden. Nou, je hebt een gezonde kleur. Dankjewel, je zegt het netjes. Nee, keurig. Je wou maar zeggen tomaat, hoor. Je zegt, uh... Nee hoor, nee, nee, nee. Goed, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ja, hier zijn we weer. Drie uur live vanaf de Tolweg 10a met Zandvoort op zaterdag. Terwijl er al volop gereest wordt op het circuitpark, circuit Zandvoort. Tijdens de historic Zandvoort Trophy vandaag en morgen. Vandaag vele vrijrijdende sessies. Maar toch ook al een paar races en wat qualifying races. Voor de races van morgen. Het programma loopt vandaag door tot een nog een uur of zeven. En liefhebbers van oldtimers. Eh, het is een aanrader om naar het circuit te gaan dit weekend. En eh, al die oudere auto's uit vervlogen jaren en oude raceauto's te gaan bekijken... waaronder Morgans en uh, State of Art en KGT's. Het is een prachtige festijn daar tijdens de Historic Zandvoort Trophy vandaag... en morgen op het circuit Zandvoort. Ook daar oldtimers. Ook daar oldtimers, juist, heel goed, meneer Harms. Uh, natuurlijk, uh, Mart Visser, de takeover, een Prachtige uh, expositie in het museum en in het geme voormalige gemeentehuis van Zandvoort mocht u in het centrum zijn, ook de moeite waard. En vanaf drie uur zullen er een aantal prachtige uh, uh, rallyauto's... te zien zijn in het centrum van Zandvoort... tijdens de finish van de Euro Rally. Maar daarover later in het programma meer. Wat gaan we nog meer doen? We gaan weer, er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen United Davo. De wedstrijd begint om drie uur en om tien over drie... gaan we voor de eerste keer schakelen met onze collega Joop van Is. Die voor ons de eerste helft in de gaten zal halen en, uh, houden. En de tweede helft uh, gaan we schakelen met John Lemmens. Verder natuurlijk de vaste items zoals u van ons gewend bent. De evenementenagenda rond de klok van half vier. En er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Blijft het weer zo? Wordt het mooier? Wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie tijdens het Zandvoortse weerbericht... Hadden we vorige week Mickey als Dier van de Week. Mickey uh, is, is nog steeds uh, woonachtig in het dieren thuis. Mm -hmm. Dus wilt u voor Mickey nog een keer heen gaan? Dat kan, want Mickey is er nog. Maar deze week hebben we in uh, de Dier van de Week hebben we Nozem. Nou, gezien uh, de, de historische races op het circuit Zandvoort. Is ook het gedicht van de dag uh, gewijd aan, uh, aan uh, indirect een oldtimer. En dat is rond de klok van kwart voor vijf. Want we brengen een ode aan Jim Clark. En de oudere luisteraars en kijkers onder ons weten wie dat zijn. Het was vroeger mijn idool uh, in de Formule 1, de uh, uh, Jim Clark. Dus om kwart voor vijf het gedicht van de dag, ode aan Jim Clark. Verder natuurlijk een heleboel Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, we hebben er weer zin in de komende drie uur bij CFM Zandvoort op zaterdag. We willen trouwens reageren. Je kan eventueel even bellen naar de studio op 5730393. Voor het aanvragen van jouw favoriete plaat hebben we hem bij ons. Dat draaien met alle plezier. Misschien wel deze van Toto. I can't define Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. En dat betekent ook zonnige muziek bij CFM Zandvoort. Zo hoorde je de single van Toto Netje vooral weer heel veel jaren geleden. Dat was Top Loving You. Ja, momenteel ruim 22 graden en dat betekent eigenlijk mooi weer om naar het strand van Zandvoort te gaan. Vandaar dat we deze voor je gaan draaien. Hier is Plaats van Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me?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 En of het weer vandaag de hele dag nog zo mooi blijft... dat hoor je straks om half drie uiteraard bij het CFM weerbericht voor de komende dagen. Je in ieder geval een lekkere zomerse plaat van uh, Crystal Fighters. Dat was Plage. Is het tijd voor zomersnieuws in het kort? En daarvoor gebruiken we onder meer de ZFM-app voor de berichtgeving. Albert Jan? Nou, allereerst de, de ingang van de blauwe tram is drastisch aangepakt en is klaar. Er is een blauwe draaideur geplaatst die ervoor moet zorgen... dat ook minder mobiele bezoekers zonder te veel moeite naar binnen kunnen komen. Zo is het meedoen aan allerlei leuke activiteiten en workshops in de blauwe tram... voor iedereen door deze aanpassing toegankelijk geworden. Voor iedereen die niet of nauwelijks met een computer werkt... maar dat wel graag wil, is de gratis cursus Klik en Tik... in de Zandvoortse Bibliotheek absoluut een aanrader. U leert de computer gebruiken, omgang met het internet... werken met e-mail en sociale media. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten die op maandag 28 mei... 4, 11, 18 en 25 juni van 10 uur s morgens tot half twaalf s morgens... plaatsvinden in de bibliotheek Zandvoort Louis-Darits-Carré 1. Let op, het is noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt... en dat kan via bij de balie van de bibliotheek... of via de website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. En tot slot, Pluspunt en Sportservice Heemsteden Zandvoort... organiseren elke maandag tussen 4 uur en 5 uur s middags een sportmoment voor de jeugd vanaf 12 jaar. Gemiddeld zal er om de 2 tot 3 weken voor een andere sport gekozen worden. Het sporten is kostenloos, behalve als er tussentijds de zomervakantie gesurfd gaat worden. Christophe Manuputi van Sportservice Heemstede Zandvoort en Robert ten Pierik... de nieuwe jongerenwerker van Pluspunt, zullen het sporten begeleiden. Iedereen vanaf 12 jaar, meisje of jongen, of ongeacht het niveau van sporten... is, vanaf, is, is van harte welkom. Niemand is echt goed in alle sporten, ik ook niet. Het gaat om lekker sportief bezig zijn en om gezelligheid, al dus ten pierik. ik. Dus iedere maandag tussen 4 en 5 uur een sportmoment voor de jeugd. Dankjewel, Albert Jan, voor het Salversnieuws in het kort ook na te lezen op de ZFM app en die kan je gratis downloaden in de Play Store of de app Store. Niets is beter dan met jou. De koud er zijn mensen die naar warme landen emigeren. Dan zitten we hier. Must have can... gelopen drie minuten was het even Nederland-België op de Zalvoorts Radio. De hoort gek aan haar tezamen met Bluf en de Zouterlanden. Ja, vergeet het niet, hè. Morgen, morgen, ja, dan is het uh, moederdag. Dus snel eventjes naar, uh, naar de zaak hier in Zalvoort en uh, koop een leuk cadeau voor jouw moeder. Tussen 10 en 12 heb je kunnen luisteren naar Goedemorgen, Zandvoort. Met onze collega's Gerry Rutte en Ben Zonneveld. En uiteraard de techneut Jacques die de muziek verzorgde. En daar was te gast Jan Berendsen En hij had goed nieuws, want de nieuwe coalitie van, van Zandvoort die wordt gevormd. In Zandvoort krijgt de derhalve een breed gedragen coalitie. Het college van Zandvoort zal gaan bestaan uit Oudere Partij Zandvoort... de VVD, D66 en CDA. Momenteel worden de wethouderskandidaten van elke partij, eh, van elke partij 1 gescreend. Zodra dat proces voltooid is, worden de namen wereldkundig gemaakt. Het vierpartijencollege krijgt ondersteuning van GroenLinks. Op maandag 30 april had de gemeenteraad Jo Berends... een fractievoorzitter van de grootste partij, Oudere Partij Zandvoort... gevraagd om als formateur te onderzoeken welke coalitie gevormd kan worden. Op dat moment was Zandvoort al ver met het samenstellen van een raadsprogramma... dat dinsdag 8 mei bij meerderheid werd aangenomen. Afgesproken is dat er geen aanvullende college- of coalitieprogramma's komt. Formateur Berendsen beschouwt bij deze zijn opdracht... om het, een college te formeren als afgerond. Tot zover de politiek bij CfM, zo, zo meteen meer weer... dat doen we na deze single van Ed Sheeran. Hier is ze nog een keertje met Shape of You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 And now my bedsheets she smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.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 She smells like you. Every day discovering something new.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 De single van Ed Sheeran en Shape of You is al duizenden keren gedraaid op de radio. En dat gaat werkelijk nooit vervelen. Blijf gewoon een lekker plaatje. Shape of You, een hitje van alweer een hele tijd geleden. Het is uh, precies half drie tijd om te gaan kijken naar het weer voor de komende dagen doen we met Rico weer. En uh, Albert Jan die dat uh, behandelt. Er was vanmorgen vrij veel hoge sluierbewolking aanwezig. Maar daarna ging, de, ging en gaat de zon goed schijnen. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. De temperatuur gaat weer flink de hoogte in en stijgt vanmiddag naar waardes rond de 23. En vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen ziet het weerbeeld er niet zo slecht uit als eerder was verwacht. Het gaat namelijk niet de hele dag regenen... maar het draait om buien met kans, met kans wel kans euh, op onweer. Tussendoor schijnt ook geregeld de zon. De oostenwind draait later op de middag pas naar west... en de temperatuur blijft waarschijnlijk nog prima... met temperaturen van een graad of 19 en misschien nog wel iets hoger. De laatste dagen werd maar een graad of 15 voor de zondag berekend. Na het weekend schijnt maandag en dinsdag geregeld de zon... en er wordt het 18 tot 20 graden. Vanaf woensdag lijkt de wisselvalligheid toe te nemen en gaan de temperaturen naar beneden. Dat is allemaal nog ver weg en wellicht dat dat nog verandert. Al dus Rico Schreudel. Dankjewel Albertjan. we krijgen in ieder geval een uh, mooi weekend en morgen ook een uh, mooie zonnige moederdag. En het weer is na te lezen op www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Ja, over de zon gesproken. Ja, er hoort een beetje renge bij. Hè? Een beetje Renge man op uh, CFM. Hier is Johnny B. Goods. En met die temperatuur van vandaag een graadje of 2,23... zou ik zeggen van laat die barbecue maar komen, hè. Pret sigaretje erbij en dat komt het helemaal goed met reggae-muziek. Pieter Tas hoor je en Johnny B. Koets. Straks meer info bij CFM op de zaterdagmiddag. Zandvoort op zaterdag. Albert-Jan en ik zijn er tot aan 5 uur vanmiddag.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 On me, that four inside Ferrari, six kids me. Girl, I love it when your body grinds on me, baby. Oh, yeah. You know, I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, baby. Now, there's a lot of people in the crowd, but only you can dance to me. So put your hands on my body and swing that round for me, baby. You know, I love it when the music's loud, but come on, strip that down for me, yeah, yeah, yeah, yeah. But oh, when you hit the ground, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah.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 Just you and me, and you don't care about where I've been You know I used to be in one day. now I'm not People free People want me for one thing, that's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and get rowdy On coke and Bacardi, sippin' lightly When I walk inside the party, girls on me F1 type Ferrari, six gear speed Girl, I love it when your body grinds on me, baby Ooh. You know I love it when the music's loud But come on, strip that down for me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 Gon'st strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around tell she got the buzz, yeah. Five shots and she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took off from a man, don't nobody know. If you butt the seal, better drive so she know how to make me feel with my eyes closed. Anything goes down with the hunch. You know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but only you can dance for me. So put your hands on me. The black colour can't make do eh? Yo de script Time Down, de single van Lion Pain. Ja, het is vandaag een beetje een uh, dagje dus zo bij uh, Zandvoort op zaterdag. Straks na drie uur gaan we uiteraard voor je volgende kwalificatie van de Formule 1 race van uh, morgen. En ja, dan gaan we de verrichtingen van Max uitge uiteraard uitgebreid volgen. Maar we hebben ook vandaag in Zandvoort de Euro Rally, uh, Albert Jan. Ja, en de finish daarvan. Dus uh, mocht u niet uh, op het circuit zijn tijdens de historische Zandvoort uh, Trophy... Vandaag en vandaag op het circuit Zandvoort. Mocht u op de boulevard lopen op dit moment, of met de radio aan. Uh, vanaf een uur of drie kunt u ook de mooiste rallyauto's live uh, uh, voorbij zien komen. En Monte Bolides, die worden op het Badhuisplein en de boulevard tentoongesteld. En dan hebben we het over de finish van de Euro-Rally. En uh, die, dit eindpunt uh, vandaag is Zandvoort. Deze speciale rally begint altijd in Odda, nu Noorwegen... en rijdt via Denemarken naar een Europese hoofdstad. Dit jaar is Amsterdam aan de beurt. Omdat de rally gereden wordt met 125, u hoort het goed, 125 veelal zeer speciale auto's... was er in Amsterdam geen geschikte locatie voor de finish. De organisatie nam contact op met Zandvoort... en een passende oplossing werd gevonden op het Badhuisplein en de Boulevard de Vauvage. De Euro-rally is een evenement voor autoliefhebbers die graag door Europa reizen met hun Bolide. De route verandert elk jaar, net als de auto-gerelateerde activiteiten onderweg. Iedere Rally is daardoor uniek. Deze keer wordt er tussen 10 en 13 mei van Oda naar Zandvoort gereden. De eerste auto wordt vanmiddag rond 3 uur verwacht. Na de finish worden de Bolides op het badhuisplein en de boulevard tentoongesteld. En hier kan men de wagens tot 5 uur bewonderen. Want dan begint een parade door het centrum van Zandvoort... waarna de stoet richting Haarlem trekt. De prijsuitreiking wordt in Amsterdam georganiseerd. Dus vanaf schrik niet als u de prachtigste rallyauto's voorbij ziet komen... op het Badhuisplein, dan wel op het Vauvageplein. Want het zijn de auto's die deel hebben genomen aan de Euro-rally... van Odda Nieuwe Noorwegen naar ons Zandvoort. Vanmiddag live de vogel in Zandvoort. Weer een uh, mooi evenement hier in uh, Zandvoort. Beats voor Amsterdam. Ja, Want hebben we hebben toch weer een klein beetje aan Amsterdam te danken... dat we dit evenement erbij hebben. Vanaf drie uur op het Badhuisplein. Ik zou er even een kijkje gaan nemen, want je mag het gewoon niet missen. De van Frankie Villy en de Voices hoor je met Oh What a Night. Jij even wat Franstaligs nu. zitten VMD, blijven lekker mee met des van Michel Fugin en Le Big Bazaar en Le Breton. Ja, het is inmiddels kwart voor drie, we hadden het er net over, hè? die parkeerproblemen bij het louis davids carré, jan Bewoners eisen directe oplossing voor parkeren rond louis kwartier. Rob Knauf en Marco Gillian, bewoners van de Willemstraat en de louis Davidsstraat maken zich zorgen over het verdwijnen van parkeerplaatsen in hun buurt... Nu het laatste deel van het louis davids karree, het louis davids kwartier, wordt gerealiseerd... zijn er tientallen parkeerplekken vervallen. Via een petitie eisen zij een directe oplossing... van het probleem dat hierdoor is ontstaan. We willen door middel van een petitie aan BMW... onze frustratie over dit wanbeleid kenbaar maken... en eisen dat de gemeente deze maand met een oplossing... voor het parkeerprobleem komt, Al dus de heren in de petitie. Verantwoordelijk wethouder Gerptonen begrijpt dat er onrust heerst... en heeft een oplossing... De bewoners van de Koningsstraat, Kanaalweg, Willemstraat, Schoolstraat en Schoolplein kunnen gedurende de bouw in de parkeergaragecentrum parkeren. Dit is wel een tijdelijke oplossing. Ook wordt het parkeerregime van de Louis-Davidstraat omgezet naar bewonersparkeren. Dat is een blijvende maatregel, aldus de wethouder. In de tussentijd gaat er gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor het parkeerbeleid van heel Zandvoort. Uh, tonen, aldus, dat, gaat, dat, dat gaan we niet alleen doen. We betrekken de inwoners en ondernemers daarbij. Het nieuwe parkeerbeleid moet klaar zijn als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, zodat het daarna direct kan worden ingevoerd. Nou, het klinkt uh, op zich best wel aardig zo, toch? Wordt vervolgd. Zo is het. Ja, alleen jammer dat uh, er aan het begin geen overleg was en later pas wel. Dus. Ja, zo maar goed, als het opgelost is, is het opgelost. Dan is het opgelost. Not trying to be cool Just trying to be in this Tell me how you do Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room Cause I wanna touch you baby And I wanna feel you too I wanna see the sunrise And your sins just being you Lighting up All the room Let's make love Like a jacket, so do yours. Yeah. We would roll down the rapids to find a way that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? Out of the window, inside this room. Cause I wanna, I wanna touch you, baby, baby. I wanna feel you too I wanna see the sunrise. Since it's just me een leuke plaat uit de hitlijsten van dit moment. de Seen en Sia The Dusk Till Dawn. Ja, zo dadelijk uur 2 van Salford op zaterdag. heel in het teken van sport. We onder meer de kwalificatie van de Formule 1 race in Spanje. Je weet wel, twee jaar geleden won uh, Max Verstappen de race in Spanje. En we zijn uiteraard bij de voetbalwedstrijd aanwezig van uh, vanmiddag. SV Salford tegen United Davo. Daarvoor gaan we straks schakelen met Joop Verres op Duintjesveld. Er is nog even een paar platen, totdat het nieuws er weer van drie uur... van Des Reed samen met Terrence Friend Darby... hebben we al een hele tijd niet meer voor je geraakt. Dus de zaterdagmiddag zo vlak voor moederdag... die uh, kwam er uh, mooi vooruit. Yo, de, de single uh, Delicate. Ja, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zonvoort... Uh, was hij uh, aanwezig, uh, meneer Hilbers. Want uh, ja, de vismaaltijd van uh, Hilbers... gaat er weer aankomen dat Ter nagedachtenis uiteraard aan zijn overleden vader... En wel op vrijdag 8 juni dus. Liefhebbers van de Theo Hilbers Vismaaltijd zet het vast in uw agenda. Op vrijdag 8 juni is het zover. Op vrijdag 8 juni staat de Theo Hilbers Vismaaltijd op het weer waarop de agenda volgens organisator Edwin, Edwin Hilbers... gaat het weer een gezellige avond worden. In samenwerking met Kroonvis en het Wapen van Zandvoort organiseert Hilbers de vismaaltijd in nagedachtenis van zijn vader Theo Hilbers... die in zijn tijd als directeur van het VVV met deze folkloristische gemeenschappelijke maaltijd gestart is. Liefhebbers kunnen weer genieten van de in Zandvoort wereldberoemde vissoep van Pieter Keur... waarna een mooie moot gebakken kabeljauw met garnituur geserveerd zal worden. Ook een drankje is bij de prijs inbegrepen. De kaarten naar 14 euro per persoon zijn vanaf komende week te verkrijgen... bij Bruna Balken en op de Grote Krocht... Zandvoort Marketing in de Bakkerstraat en bij het Wapen van Zandvoort en het Zandvoorts Museum, beide op het gasthuisplein. Iedereen met een toegangskaart is tussen 5 uur en half 6 van harte welkom om plaats te nemen voor een drankje. En vanaf 6 uur begint de folklorevereniging De Wurf met het uitserveren van de maaltijden. Indien u met vier of meer personen komt dan graag en graag bij elkaar wil zitten, kunt u een tafel reserveren bij Erwin Hilbers te bereiken... via e-mail familiehilbersapenstaatjekasema.nl... familiehilbersapenstaatjekasema.nl... of telefonisch 06-282-92794. 282-92794. 8 juni, de, Theo, de traditionele Theo Hilbers-Vismaaltijd. En als u daarbij wil zijn, wees dan uh, snel met het uh, aanschaffen van een kaart. Dan wel het reserveren van een tafel. Als u met meer dan vier personen graag bij elkaar wil zitten. Dankjewel, robert Nou weet ik dat het e-mailadres wat je net noemde, dat het niet helemaal klopt. Dat moet zijn van Hilbers, oh. apenstaartje, t-mobile-thuis.nl is... En dan heb je het juiste e-mailadres. Dus van Hilbers, apenstaartje, t-mobile-thuis.nl dat is hem. Gaan we op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur en dus zijn we er nog uh, twee uur lang met Sanvoet op zaterdag. Is Jellybean!